Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden nog steeds mensen opgepakt voor de avondklokrellen. Het liep vanaf dit weekend op verschillende plekken helemaal uit de hand. In Eindhoven zijn er inmiddels 70 mensen opgepakt. in Den Bosch staat de teller op zo'n 50 railschoppers. In die Brabantse stad ging Koning Willem-Alexander vanochtend langs. Hij ging langs bij ondernemers, ook bij Maiken van de Primera. Het kwam voor ons echt als een volslagen verrassing. We waren er wel van op de hoogte dat de burgemeester Mikkers bij ons de winkel zou bezoeken. Maar ik had hem van tevoren al aan de telefoon gehad, dus dat was eigenlijk geen verrassing. Maar dat hij uh, de koning mee zou nemen, ja, dan, uh, dan ben je in een keer een, heel, een hele trotse burger. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie ook beslag gelegd op twee auto's en op de bankrekeningen van zes relschoppers... om zo de schade op ze te verhalen. Weinig verandering in de coronacijfers. Er zijn de afgelopen dag 4740 nieuwe besmettingen bijgekomen. 17 minder dan een dag eerder. En ook iets onder het gemiddelde van de afgelopen week. Ook in de ziekenhuizen liggen weer iets minder coronapatiënten. De webversie van WhatsApp krijgt een beveiligingsupgrade. Gebruikers moeten bij het inloggen een scan van hun gezicht of vingerafdruk maken met hun telefoon. En daarna moet je net als nu nog een code scannen... De extra beveiliging wordt de komende weken ingesteld bij alle gebruikers die een geschikte telefoon hebben. En een opvallende advertentie van een stratenmaker uit Brabant. Die schreef op Facebook dat railschoppers die stenen willen gooien beter bij hem kunnen solliciteren. Krijgen ze ook nog handschoenen en zijn ze aan het eind van de dag moe genoeg om niet meer na de avondklok naar buiten te willen. Heel veel mensen moesten lachen om die post. Wij gingen vandaag bij hem langs en hij meent het heel serieus. Fouten maken is menselijk, hè, dat kunnen we allemaal doen. En uh, ja, alles is welkom. Als ze maar willen werken, dat is eigenlijk het belangrijkste. Het weer nog, het blijft maar regenen, ook vanavond en vannacht. Pas morgen in de middag wordt het iets beter. En ook morgen zijn er grote temperatuurverschillen. 3 graden in het noordoosten tot 10 graden in het zuiden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar richting Middenmeer dicht vanwege een spoedreparatie. Levert ook wat file op vanaf knopend meer tot een heer Hugoaard. 4 kilometer met 20 minuten op oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Just in black leather Like it came by by by your love i guess i didn't try try hard enough but we could work this like a nine to five Ooh. Ooh. mama told me stop play, play all the games steady throwing dollars expect to change but everywhere is the same can we just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 Love. I guess I didn't try try Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die zijn ingeënt met het Pfizer-vaccin... moeten na drie weken hun tweede prik krijgen. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het advies aangescherpt. Nederland en andere landen hebben de termijn juist opgerekt tot zes weken. De eerste gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire... hebben de beloofde compensatie gekregen van 30.000 euro. Het gaat om 470 gezinnen. De Tweede Kamer gaat deze zomer definitief tijdelijk verhuizen naar een oud ministerie. Het Binnenhof moet grondig worden gerenoveerd. En op die plek doorwerken gaat dan niet, zegt de Kamermeerderheid. En het weer nog vanavond en vannacht regen. Ook morgen, vooral in de ochtend, regen. In het Noordoosten kans op natte sneeuw. En het wordt morgen 3 tot 9 graden.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 to sing it out loud